9 uur. Jeroen van Kammer, dat zijn er in journaal. Gemeenten moeten stoppen met het spelen van projectontwikkelaar, vindt de Raad voor de Financiële Verhoudingen. Die adviseert hoe de financiële middelen van het Rijk het best verdeeld kunnen worden over gemeenten en provincies. Voor de crisis hebben gemeenten massaal grond gekocht in de verwachting dat die op termijn meer zou opbrengen. Maar in de praktijk moest de gemeente 4 miljard euro afschrijven. Die afschrijvingen hebben grote gevolgen voor de gemeenten en hun inwoners. De Raad vindt dat gemeenten hun verlies moeten nemen en de grondontwikkeling aan private partijen moeten overlaten. Griekenland moet vandaag met een acceptabel hervormingsplan komen... voor onder meer de pensioenen en de belastingen. Dinsdagavond stelden de Europese lidstaten de Grieken een ultimatum. De Griekse banken blijven in elk geval tot maandag dicht. Ze hebben dringend behoefte aan extra noodsteun... van de Europese Centrale Bank. Maar de ECB wil niets extra's geven. De afgelopen twee maanden zijn er aanzienlijk meer tekenbeten gemeld dan in voorgaande jaren. De verwachting is dat het aantal tekenbeten ook deze maand hoger zal zijn. Dat melden tekenradar.nl en het RIVM. In de eerste helft van het jaar werden ruim 4700 tekenbeten gemeld. 20% meer dan het record van vorig jaar. Mensen die in de natuur zijn geweest wordt aangeraden zich goed te controleren op tekenbeten, omdat teken de ziekte van Lyme kunnen overbrengen. Waterschap De Stichtse Rijnlanden stuurt een team inspecteurs op pad langs de dijken tussen Woerden en Utrecht. Ze gaan 45 kilometer Veendijk controleren op scheuren en verzakkingen. Het risico daarop is groter omdat het de laatste tijd zo weinig heeft geregend. Als er scheuren zijn wordt er ingegrepen. De dijken worden dan beregend door ze vanaf een platbodem vanuit de rivier te besproeien. Er is een onbekend werk gevonden van de schilder Mesdag. Die is bekend van zijn enorme panorama-Mesdag... van 14 meter hoog en 120 meter lang. Nu is er een klein aquarel van hem gevonden van 5 bij 3 centimeter. Op het plaatje staan twee bootjes op een rivier. Op de achterkant staat een gedicht met de handtekening van Mesdag. Het weer, vanochtend wat buien met tussendoor ook even zon. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten droog en gaat de zon vaker schijnen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En een ongeluk op de A12 naar Den Haag. Voor Gouda staat 6 kilometer. Hier is de rechterrijstrook nog dicht. Tot zover de verkeers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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Never makes a scene. And when we get But when they turn out the lights she's still a baby to me cause when we get Ja, Charlie Rich. Ja. En we zijn terug. Mooi nummer. Behind closed doors. En dat sluit een beetje aan bij het eerste. Ja. De achtergesloten deurtjes. Kees. Kijk, Kees kijk, Mettes. Kijk, kijk, kijk. Nee, we gooien nee. alles open vandaag. Okay, dat moet ook wel een beetje met dit. Ja, ja dat, dat is waar. Kees Mettes. Uh, Praat ons bij uh, over de politiek in Zandvoort. Uh, er zijn een paar onderwerpen. We hebben het over de kerntakendiscussie. En uh, Kees wilde graag ook wat over de financiële situatie in Zandvoort uh, zeggen. Kees, ja. uh, pik maar, waar, waar wil je beginnen? Nou, ik, ik wil best beginnen met de kerntakendiscussie. Uh, uh, kun je zeggen wat dat, in, in een paar woorden wat het eigenlijk is? Waar, waarom moet je zo'n zo discussie houden? Nou, hij wordt gehouden uh, omdat er gekeken moet worden naar de financiële situatie van Zandvoort nu en voor de komende jaren. Dus de insteek is, uh, kijk het naar de financiën. En dan natuurlijk daarvoor moet je kijken, wat doe je en wat kost het? Wat doen we in Zandvoort als gemeente en wat kost dat? En kunnen we dat volhouden de komende jaren? Hij was, en ik kom dan zo direct wel op die algemene financiële situatie terug. Hij is uh, bij de start ingegeven van deze coalitie. Uh, toen de financiële situatie minder was dan die nu is. Maar dat zal ik bewaren voor zo dadelijk als we het, daar op de financiële... Het is een beetje een D66-onderwerp, de kerntakendiscussie. Daar hebben ze al jaren op gehamerd. Ja, ook, ook. Overigens ook wel andere partijen. En in de vorige coalitie is er... Toen ik buitengewoon raadslid was, ook over gesproken. in de kader van een bezuinigingsoperatie. En toen heeft de toenmalige wethouder. ik heb daar dan mee meegedaan. ook eens gekeken naar op welke terreinen zou je kunnen bezuinigen. Want dat speelde zeker bij de vorige coalitie. Toen was dat nodig. Ja. Is het niet zo ook dat. Uh, dat bij een gebrek aan een raadsprogramma. zeg maar die kerntakendiscussie uh, uh, gebruikt is? Nee. Nee, die staat er los van. De kerntakendiscussie is aangekondigd in het uh, coalitieakkoord. Uh, dat hebben we getekend en, uit, en afgesproken om dat te gaan doen. En er zit geen relatie met een uh, uh, raadsprogramma. Hij is wel gesuggereerd, dat klopt in uh, raadsvergaderingen. Maar voor wat betreft de coalitie is dat dus niet zo. Die kerntaken die gaan over uh, wat doet de gemeente Zandvoort en wat kost dat. En je zegt, Wil je dat nou met eenvoudige woorden proberen duidelijk te maken... dan heeft het te maken met bijvoorbeeld de openbare ruimte. Wat uh, besteedt de gemeente Zandvoort aan de openbare ruimte? Ja. En is dat dus een taak? Dat is dus een kern, een kerntaak van de gemeente Zandvoort. Ja. Nou, ik geef dit voorbeeld natuurlijk ja? niet zomaar... omdat dat volgens ons wel een kerntaak is. Ja. Uh, de openbare ruimte in Zandvoort, dat, uh, die is belangrijk. Uh, je ziet op de hoge weg wat er gebeurd is. Ik zie in Noord, waar ik woon, dat er... Uh, Behoorlijke verbeteringen zijn aan de ruimte. En ook de kleine dingen niet vergeten. Daar zie ik stratenmakers met z'n tweeën, met dit warme weer overigens, aan het werk. en de kuilen en de hobbels die er zijn, die halen ze weg. Ja. Nou, dat is een essentiële taak, uh, vinden wij in ieder geval als CDA. Uh, voor, de, uh, voor de overheid, in dit geval voor de gemeente Zandvoort. Maar je kunt er tegenover stellen, om hem heel praktisch en dichtbij te houden. is het ook voor het Zandvoortsmuseum Museum zo. Waar in feite al een uitspraak over gedaan is inmiddels een amendement. Dat zetten we naast elkaar. Dat is op dit moment gebeurd. Daar heeft uh, uh, uh, Blinde was daar voorzitter van, Blinden Keursen. Die heeft uh, een club bij een club met de wethouder gekeken Nou, wat kun je nu wel en wat kun je niet beïnvloeden? Want je mag niet alles doen, Zandvoort. Uh, omdat het Rijk opgelegd heeft om een aantal dingen te doen. Dus dat moet je. Al wegfilteren, dat moet je eruit halen. En dan blijven er dingen over waar je wel een beslissing over kunt nemen: sport, cultuur. Gaan we dat doen en in welke mate gaan we dat doen? En het is nu gestart met een verkenning, dus een clubje bij elkaar. Uh, die zijn aan het verkennen, die zijn bijna klaar, nog één bijeenkomst. En uh, daarna uh, gaan we dus de situatie krijgen dat er voorstellen komen. En hopen dat fracties meedoen. Uh, ideeën van: nou, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Als we dit doen, heeft het dit financiële gevolg. Nou, kortom, we gaan het daar dan vooral over hebben. En de raad beslist er dan over. En dan komt het daarna, in de volgende fase, in de raad. En als dat gebeurt, dan dus kun je in 2017 pas voor de begroting die opgemaakt moet worden. Dus niet voor dit jaar, begin oktober. November de begroting voor 2016 doen. Maar voor 2017 kun je dus uh, uh, uh, die voorstellen en ja, de besluiten daarover in de raad kun je meenemen in de begroting van 2017. Hij was dus heel sterk ingegeven op de financiële situatie en kijken wat is nou belangrijk voor de gemeente Zandvoort om wat te doen en wat kost dat. Ja, goed. Die hele kerntaken discussie. Uh... Als ik dan een huishouden neem... waar je ook van tijd tot tijd eens even kijkt... Van, ja. waar zijn we nou allemaal lid van? Wat voor abonnementen hebben we? En wat voor dingen doen we? En is dat eigenlijk wel nodig allemaal? En ja, dan ga je een beetje terugschroeven... en nou, je zegt, nee, hier zijn we mee bezig. En de gemeente kijkt ook... Dan van hier zouden we mee bezig moeten zijn en al die andere dingen zijn een beetje wildgroei ja. geworden in de loop van de jaren. Sorry, dat doen we niet meer. Ja, en dat heeft financiële consequenties ook natuurlijk. Dat klopt. En dat traject is dus nu gaande. En, ah, okay. uh, het ligt, wat dat betreft, op schema. Dus 2017 is het mikken op de financiële gevolgen van in de oh, <coughs> sorry in de begroting. Ja. Neem een slokje water. Vraag ik ondertussen even aan je. Is, is die kerntakendiscussie. Is dat iets wat alleen maar in Zandvoort wordt gevoerd. Of is dat iets wat bij meerdere gemeentes is. En dat is iets wat jullie zeg maar overgenomen hebben. Of is dat een uniek uh, nee, het is, iets. Het is, het is niet uh, uniek. Kerntakendiscussies uh, hebben meer plaatsgevonden in andere gemeenten ook. Ik heb er. Uh, geen leerling uitgetrokken, dus ik kan er geen voorbeeld van geven uit welke gemeente en hoe we er hiermee om zouden gaan. Ik refereerde wel even aan de bezuinigingsoperatie, waarbij uh, alle ja, heel veel, uh, producten, dus alles wat de gemeente Zandvoort doet, op een rijtje gezet is alles eerder. En daar heb ik dan wel de ervaring mee, uh, mee. Dus uh, het is niet nieuw voor Zandvoort. Je kunt niet zeggen dat het uniek is. Ook nee, maar ik in... bedoel niet een uniek voor Zandvoort. Maar de, het is iets wat zeg maar, niet alleen in Zandvoort gebeurt. maar wat bijvoorbeeld ook in andere gemeentes uh, gebeurt. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Ik kan zo de gemeente niet noemen, maar het gebeurt ergens ook bij meerdere. Okay. Het, het gebeurt in bedrijven ook. Zo eens in de ja, ja. zoveel tijd wordt er gekeken, gekeken waar zijn we nou eigenlijk mee bezig en moeten we dit wel doen. Ja. Of moeten we de wildgroei ja. wegkappen? Ja, zo moet, u het, zien, zo moet u het zien. En ook een gemeente is een bedrijf, uh, wat dat betreft. Uh, en die moet dan? ook op de centjes letten en ja. doen we de goede dingen. En nou ja, goed, dan kunnen, kunnen natuurlijk participaties al erbij moeten plaatsvinden. Laat ik dat vooral niet vergeten. Want uh, in die tweede fase, als er voorstellen komen, moet je natuurlijk wel erbij zeggen... Hey, verript dat heeft gevolgen voor die vereniging. Het heeft gevolgen voor, uh, voor een andere organisatie. Dus je zult die erbij moeten betrekken in dat stadium. Het kost daarom ook tijd, maar dat moet. Je moet het zorgvuldig doen. Ja. Wat, wat heeft het voor consequenties... Uh, dat uh, de VVD zich terugtrekt uit deze discussies? Ja, wat betreft de CDA Niet, dan, wat, betreft, geval? niet wat betreft de voortgang uh, hiervan. Want uh, de coalitie heeft het in het coalitieakkoord geschreven. En wij zullen verder gaan. Want het is nodig om uh, die doorlichting op zijn tijd te houden. En uh, daar mensen bij te betrekken. En zo direct naar de Sanfordse bevolking te gaan met uh, concrete voorstellen. Dat is gewoon nodig. Dus dan gaan wij verder. En uiteindelijk zal de VVD, als ze niet meedoen... Ik hoop dat ze alsnog meegaan doen... Uh, maar als we het niet doen, ja, dan zal het in de Raad terugkomen op een gegeven moment. En natuurlijk zullen ze er dan een mening over hebben. Daar twijfel ik niet aan. Ja, wat is volgens de CDA de, mening, de, hè, wat is de reden dat de VVD zegt van nou we trekken ons terug? Wat is, wat is, wat nou, ik heb het argument uit? gehoord in de Raad. Ik, uh, mijn plaats in de Raad is naast de VVD-fractie. Dus uh, ik kan het dan uh, letterlijk verstaan. Niet alleen via de microfoon. Maar het ging uh, vooral uh, om het feit dat uh, in het nieuwe beleid... Uh, wat bij de voorjaarsnota uh, aangekondigd is... dat daar keuzes in staan waarvan de VVD zegt... dat hoort nu thuis in de kerntakendiscussie. En uh, ik heb dat als enig argument gehoord. Daar is wat voor te zeggen. Uh, ja, je, zult begrijpen, je zult begrijpen dat de CDA daar niet mee eens is. Het kan niet zo zijn als je in 2017 pas financiële effecten doorrekent... dat je dan nu op dit moment moet zeggen... nou, dan gaan we dus niet... Uh, wat in het nieuwe beleid staat: uh, geld vrijmaken op het Watertorenplein. Terwijl we weten dat er op dit moment architecten tekeningen maken. en dat er uh, partijen geïnteresseerd zijn. in welke mate is het een zaak van het bestuur. om dat verder uit te zoeken. Maar je kunt daar niet zeggen, nou dan wachten we uh, op een kerntaak. Of een ander voorbeeld: uh, de Blauwe Tram. Dat is op zichzelf ook wel verbazingwekkend. want uh, we hebben daar eerder over gesproken in de Raad. We hebben voorstellen gelegen, ook om het te gaan herindelen... En toen heeft de VVD ook een voorstel uh, voor uh, 100.000 euro rond dat bedrag genoemd. Ja. Als haalbaar de laag. Ook bedragen toen van 250.000, 300.000 ja. Ja. Dus uh, het dossier is oud wat dat betreft. Maar er moet iets gebeuren. Het kost nu alleen geld. En we hebben er geen gebruikers. Dus het CDA zegt dan. Ja, dan ga je niet wachten. Je hebt het, het, over het over de, de garage? hè? Nee. nee, over de, de blauwe tram zelf. Dus de bibliotheek. Het, ge het gebouw. Ja, het gebouw. En daarbinnen. Uh, is het de bedoeling om de verenigingen terug te krijgen, zodat bij de bibliotheek dat het meer gaat bruisen, dat het meer gaat leven, dat er meer mensen komen? En daar wordt op dit moment door de wethouder naar gekeken door wethouder Gert-Jan Bluis of hij partijen terug kan krijgen en nieuwe partijen erin kan brengen en met de bibliotheek afspraken kan maken over een herverdeling van die ruimte. Is dat en dat nog steeds vinden ingeschat. wij dat belangrijk? En dan kun je niet wachten. Dat niet erg, het is een slot, dan kun je dus niet wachten en dan vind ik die argumenten. Ben ik het er dus niet mee eens. Je moet wel degelijk dingen doen die je moet doen. En zeker als je op dit moment geld voor hebt. En dat is een ander aspect wat ik wel uit wil ja, leggen. Ja, ja. ja, volgens de gebruikers is het echt een miskleun, zoals het nu is. Ja. is dat, hebben, ze daar, hebben ze zich daar echt in vergist? Bij, bij, het, bij, de, bij de bouw en bij ja. de indeling? Ja, ja, werk, ja. En dat, dat is ook toegegeven? Dat is ook toegegeven. Ook. Dat is een gepasseerd station. Ik vind dat het geen zin heeft om daar dan nee, nee, veel bent. over te praten of naar mensen te wijzen, maar het is niet goed ingedeeld. Nee. En uh, ja, we gaan het nu proberen te herstellen in overleg met gebruikers om die weer terug te krijgen. En er zit natuurlijk ook weer een financieel plaatje aan. Ja, vast. Natuurlijk. Want nu kost het alleen maar geld. Je hebt geen huren niets. Ja, je levert en je leven wordt ook op. nog niet gebruikt. Ja. Uh, en daarbij wordt dan ook nog gebouwde krocht betrokken, neem ik aan. Nee, op dit moment niet. niet? Nee, in, nee. Deze, in, deze, uh, uh, in dit bedrag voor de blauwe tram wordt de krocht niet betrokken. Okay. De krocht draait goed. De krocht heeft zijn eigen ja. doelgroep. Steeds, uh, het is van Zandvoort het is ook een prachtig gebouw wat dat betreft. Ja. Kleinschalig. Dus uh, nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar de blauwe term kijken. We moeten proberen dat beter te maken. En ik heb net aangegeven op welke gebieden. Dat, uh, dat zou inderdaad voor een heleboel verenigingen een ja. zegen zijn als dat uh, gebeurt. Ja, nou, ik, en ik denk ook dat de parkeergarage daarbij uh, moet uh, betrokken worden. Want die staat gewoon ja. nog steeds voornamelijk leeg. Absoluut. Het is Onvoorstelbaar. Ook, het is ook een... Het is ook een, een uh, je kunt er meer auto's, meer mensen, meer activiteiten. Meer mensen die met... Als er mensen met de auto komen, kunnen die parkeren. Dus ja. het is een win-win situatie. Ja. Mensen moeten beter gedirigeerd worden naar... Uh, en dat, daarom is denk ik de richting van de krocht een hele goede uh, inzet. Dat je dus van daaruit... Zo de mensen die parkeergarage kan indirigeren. Uh, ja. En niet alleen dat, uh, dat geldt natuurlijk ook voor de bibliotheek. Dat, dat zie je overal, dat zie je in andere gemeenten ook. Dat zijn ontmoetingsplaatsen. Niet ja. alleen, om, te, uh, niet alleen ja. om een boek uit te lenen, nee, mensen maar zitten om gezellig te gaan zitten, met elkaar te gaan zitten. Wil je, ja, kom, ontmoeten ik zie dat in Bloemendaal, hè? In Bloemendaal hebben ze een bibliotheek. Nou, daar zitten altijd mensen ja. gezellig de kranten lezen, blaadjes te lezen, kopje koffie met elkaar te drinken. Het is daar echt een ontmoetingsplaats. Ja. Die functie versterken en dat kan door een indeling, door een ander indeling. En uh, nou goed, het bedrag wat daarvoor in ieder geval uh, op dit moment gevraagd is... daar heeft dus de, de raad van gezegd... Gertje Bluis, ga aan het werk. We hopen dat het jou lukt. Oké. Okay. Ja. Kees, je zou wat meer algemene financiële beschouwing houden. Ja, daar hebben we genoeg tijd voor. Dat is mooi vandaag. Uh, Oké, okay. ga je... Ja, dat, dat wil ik vooral doen, omdat... Uh, kijk, het nieuwe beleid, dat kan ook gebeuren, omdat... Uh, de laatste jaren een uh, zuinig financieel beleid gevoerd is. De laatste uh, periode van het vorige college is dat gebeurd. Er zijn aanzienlijke bezuinigingen uh, uh, verwezenlijkt. Uh, overigens moet je wel kijken naar de gevolgen daarvan. De ambtenaren minder bijvoorbeeld dan voor de ambtelijke samenwerking. Maar oké, okay, dat is gedaan. En dat is voortgezet in, uh, door het nieuwe college. En het nieuwe college heeft dat goed opgepakt. Ik vind dat ze een prima stuk werk geleverd hebben. Ze zitten er pas een jaar... Nu uh, 1 juli vorig jaar kwam uh, Gerard Kuipers. En uh, uh, de derde is er nu dus ook bij Lisbeth. Ze werken er hard voor. De bestaande dossiers, uh, daar gaan ze voor. En dat zijn geen kleine dossiers. Nee. Dat zijn de 3D's, de decentralisatie uh, pakketten. Uh, met flinke bezuinigingen. En vooral kijken wat het voor standvoort betekent, de klanten. En dat betekent al met al dat die financiële situatie aangeeft dat in 2015... Nu halverwege dat we geld over zullen houden. En dat gaat dan naar die algemene reserve. Ja. De algemene reserve is nodig. Je moet een reserve hebben, net als in het huishoudboekje, om een tegenvallen van mijn wasmachine op te kunnen vangen. Ja. Begrijp ik nou goed dat uh, uh, zeg maar de tekorten die er dus al die tijd geweest zijn, dat die weggewerkt zijn? Uh, nou, uh, er is wel steeds een uh, sluitende begroting geleverd. Dat moet ook. Dat is overigens voorschrift. Uh, ja. Anders heb je een probleem ja, met nee, de provincie. Dat begrijp ik. Dus dat wel. Maar tekorten... Uh, er, er, er zijn uh, bezuinigingen doorgevoerd. En met name op het, ambtenaar, uh, het aantal ambtenaren in Zandvoort. Dat heeft flink ingehakt. Ook op het uitgavenpatroon. Om daar heel zuinig mee te zijn. Dat is gebeurd. En dat is nu het laatste jaar ook gebeurd. Pas op de plaats maken. Uh, geen uh, gekke bokken sprongen. Geen dure dingen waarvan je denkt... van ja wat voor effect heeft het? Wat, wat, wat hebben we hier aan? Dat is een beetje de invalshoek... van dit uh, college. En dat betekent dus dat die voor 2015... sluitend, gemaakt, uh, sluitend is. Dat we geld overhouden... En dan kijk je naar volgend jaar. Ja, maar ik, ik, ik vraag wilde... nog steeds. Is het tekort wat er geweest is? Want er waren zoveel, uh, hey, er was een behoorlijk uh, gat uh, in de begroting geweest. En, in voorgaande jaren. de voorgaande jaren. Is dat, is ja, dat ja. weggewerkt? Dat is de ja, koste over... van reserves in reserve gegaan. gegaan ja. Ja. De begroting is altijd sluitend gemaakt. Ja. En uh, dat is dan gedaan door bijvoorbeeld... En daar kom ik zo nog wel op door belastingen te verhogen, of rond de zaakbelasting. Is hij steeds uh, begroot, uh, rondgemaakt. En dat moet ook. Maar de reserve heeft eronder geleden. Ja. Die zit op een 3 miljoen, 3,5 miljoen. En nu hebben we afgesproken in de Raad dat hij naar 5 miljoen moet. Je moet een tegenvaller kunnen opvangen. En op dit moment, als dit zo doorgaat met dit beleid. zal hij op de 6 uitkomen. En in het nieuwjaarperspectief naar 2017. 2018 op 7 miljoen. Dat is een geweldige prestatie. Ja. Dan kun je ook wat leiden als je tegenvallers hebt. En dat is het verschil met de laatste jaren. Okay. Wat nu gerealiseerd wordt. En doordat de begroting sluitend is. Kun je dus ook wat aan nieuw beleid doen. Kun je dus, en dat is erg belangrijk. De Gerttenbach dat is 800.000 euro. Wordt genoemd als een bedrag waar de gemeente voor onderhoud had moeten staan. In voorgaande jaren. Dat geld is niet in de begroting opgenomen. Dat moet je gaan sparen. Zodat je op een gegeven moment als je het nodig hebt. Dat je het kunt uitgeven. Die 800.000 euro zit ook in de begroting. En dat is natuurlijk een knap stuk werk. Want dat is veel geld. Ja. Ja. Dus dingen die, waar we jaren over praten. Hè, want we willen ervoor gaan voor de Gerttenbach. Overigens niet tegen elke prijs. En de wethouder is daar nu mee bezig om te onderhandelen. Maar dat staat er ook in. En dat zijn aanzienlijke bedragen. En zo houden we de komende jaren... Uh, voor 2016 wordt die ook rond, de begroting... die we dan in oktober, november krijgen. Het visuele perspectief van Zandvoort... is duidelijk beter via de reserves. En via een aantal dingen die nu kunnen gebeuren. Nou, dat is positief dus. Ja, ja ik dat is, ben blij dat er is hard ik dat gewerkt al. Het is hard gewerkt. Uh, vorige college heeft uh, zeker aan het eind... Uh, daar ook zijn best voor gedaan... Uh, dit college gaat er uh, sterk, sterk tegenaan. Dus we komen absoluut in beter vaarwater in Zandvoort. En dat is een prestatie. Zeker voor, en dat moet ik natuurlijk zeggen, voor mijn eigen college die er nu een nieuw jaar bezig is. die dat zo makkelijk overneemt en daar het geld voor weet vrij te maken. Ja. Uh, hoe zit het met uh, belastingverhogingen in de plannen voor volgend jaar? Ja, is... Heb je daar al een... Uh... Ja, een unicum. Als dat, als dat dus doorgaat... Ik moet natuurlijk altijd een voorbehoud maken om uh, de, de, de laatste maanden dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar op dit moment staat in de voorjaarsnota dat de inflatie op nul gezet wordt. En als je de inflatie op nul zet, betekent dat dat je ook het inflatiepercentage dus niet zal gebruiken bij je oren-zaakbelasting. En voor het overige zijn er ook geen... Uh, extra heffingen nodig, op welk terrein dan ook. Of nee, rioolheffingen. Wij komen, nee, daar zit een, een riool, wordt door de jaren heen in, uh, een vast bedrag ingezet, moet kostendekkend zijn. Eén jaar doe je wat meer, omdat wat eerder versleten is dan het andere jaar. Ja. Dus dat moet je in het perspectief zien. Maar het is een unicum uh, voor Zandvoort, heb ik begrepen. Ja. Dat we dus op nul uitkomen zoals het er nu voor staat en dat ze ook een geweldige prestatie zijn. Ja. Nou, dat is een mooi vooruitzicht Bijzonder. voor de zandvoorters, ja. Eh, ja. om zich op te vreugen. Ja, zoals een riool, dat begrijp ik daar. Ik heb me laten vertellen, ongeveer 40 jaar staat er voor een riool. En dan moet het vernieuwd worden. Ja, dus ja. je kan 40 jaar sparen ja, daarvoor. Ja, afschrijvingspercentages, afhankelijk van welk riool en de kwaliteit Ja, dat ja, het koopt, ja. Maar ruwweg. Je moet meer jaren zien en daar uh, wordt voor betaald. Oké, okay, ja. dus daar worden potjes voor gecreëerd sowieso. Ja. Dat ja. zit in begroting. Dat en zit en in al. de begroting. Oké. Okay. Ja. Kees, valt er nog meer over te vermelden, over de, de financiën... Nou ja, ik heb, uh, er valt er meer over te vermelden. De kern is denk ik verteld. Het wordt anders op deze warme dag eigenlijk welke ja. weer op. Ja. naar het strand te gaan. Dan ga je over financiën. Ja, en zo, het is voor de politiek ook nog zomer Daarna In Den Haag hebben ze het al afgesloten. Hier in Zandvoort nog niet. Wij gaan gewoon door natuurlijk wat dat betreft. En dank voor de uitnodiging. Maar uh, nee, op het moment denk ik zijn de belangrijkste dingen gezet, gezegd. Dat is die financiële positie. Dat we nieuwe dingen willen gaan uh, doen. En dat we op koers liggen. Wat betreft Zonder dat standwoorders er meer van gaan betalen het komend jaar. Oké. Okay. Uh, even een, een laatste vraag. Ik, ik krijg een beetje het gevoel... in het begin uh, was er nogal wat wrijving tussen uh, oppositie... Uh, en de partijen die het voor het zeggen hebben. Dan gaat het ietsje soepeler op het ogenblik. Ik, ik, ik hoor weinig meer. In het, stem, in het stemgedrag... La, gaat het in elk geval soepeler. Ja. Het is zo dat de begroting van vorig jaar... dus voor dit jaar, die in oktober toen afgesproken is... is uh, raadsbreed aangenomen. Uh, Eén fractie is tegen geweest... anderen hebben het aangenomen. Of twee fracties dan, VVD en GBZ. Ja. Dus niet met de voorjaarsnota weer zo. Dus, uh, uh, er komt wat gaat, meer de, begrip van, voor elkaar. Ja, en, en het is ook de kunst natuurlijk. En daar moeten we nog wel aan werken... om meer samen te doen. Ja. Want het is wel handig als we amendementen maken... of moties indienen om die voor te bereiden met een andere partij. En als dat even kan, dat geldt voor alle partijen... Uh, dat je dat, dat, je dat uh, na de commissievergaderingen doet... zodat je van elkaar weet van wil je het steunen of niet. En als je het niet steunt, wat zou er dan moeten veranderen? Dat proces, dat is niet voldoende ontwikkeld. Dat maar, scoort niet voldoende. Er ja. valt nog wat te doen. Er valt nog wat te okay. doen. Kees, mooie ontwikkelingen, financieel, qua samenwerking. Bedankt voor het bijpraten. Graag gedaan. Wow. Dank je wel. Succes met het programma verder. Ja. Goed, wij gaan... Uh, nog stukken muziek draai, Julien Klein, si on chantait. La grande ville mange la vie La grande ville mange la vie. Marie-Sibelle. Marie-Vessel. Marie, Marie, Marie Chandelle grand Leur centre-list Leur en cuisine Marie s'empare lors de brouillard Si on chantait Bye. Ik Het over ruzie met de buren, dat doen wij niet. aan. is het nou, dus ik, nou ik wat, wat meer niet. zongen. Ze zongen? Zullen, ja. Ze moeten zingen. Ja. ja, ja als je dus ruzie maakt en dan uh, gewoon zingend... Uh, dat en, en proberen het, uh, je discussie... van de werven wat makkelijker uh, job. Nou, ik Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Leunie. een goed idee om een Ja, in plaats van ruzie maken. Ja. Goedemorgen. <laughs> ik heb last van je buurman. Hou daarmee op. <laughs> ja. Maar de hitte. De hitte doet hij ook wat met, uh, met buren. Nee, of met dat, mensen in de, de buurt, zo moet ik het zeggen. We hebben we zeggen. allemaal last van de hitte, natuurlijk. Ja. En uh, zo is de buurman en de buurvrouw is natuurlijk ook een mens, dus het scheelt niks. Ja. Ja. Maar wat, wat want je, je bent van de buurtbemiddeling ja. uh, Zandvoort. Dus j, jullie richten je specifiek op problemen tussen buren, kan ik dat zo zeggen? Nou, over het algemeen zijn mensen heel goed in staat om ruzies zelf op te lossen. Zeker Zandvoorters, die praten makkelijk. En een, een ruzie of een, een, een iets wat je irriteert aan de buren is het simpelste op te lossen om er gewoon even naartoe te gaan en een praatje te maken. daar nou, zijn ze zo goed in. Ja. Als het niet lukt of uh, uh, uh, je, je, het contact verloopt niet goed of het komt elke keer weer terug, dan is het altijd een mogelijkheid om de buurtbemiddeling te vragen voor een bemiddeling. Ja. En van de buurtbemiddeling? En, en wat is jullie basis? Waar, waar komen jullie vandaan? Wat is jullie, uh... Buurtbemiddeling is, is stichting Meerwaarde uit Hoofddorp. Die heeft contracten afgesloten met een heleboel gemeentes in de regio. Onder andere Zandvoort. En met zo goed als alle woningbouwverenigingen. Dus een combinatie van de gemeente en de woningbouwvereniging, ja. zeg maar. Die, ja, ja. Uh, ja. Uh, en met de politie. En uh, op, die, op die manier werken we eigenlijk. Dus ja. daar, daar komen de meldingen binnen bij Meerwaarde in Hoofddorp. En er zijn er verschillende regio's en er werken... Het zijn allemaal vrijwillige buurtenmiddelaars... En dan kom je vanzelf bij een Zandvoort of een Haarlem of een Hoofddorp. Ik wil zeggen, het. zijn jullie dan. Uh, Jij bent een Zandvoortse? Ik ben een Zandvoortse. Ja, precies. Dus ik, ik denk ja. dat het voor uh, een Zandvoortse of een Zandvoorter. Uh, misschien makkelijker is om te bemiddelen. dan iemand uit een andere plaats. Of zou het juist voordeliger zijn dat het iemand is van een andere plaats? Het maakt mij persoonlijk niet zo veel uit. Want we zijn neutraal. En of ik nou neutraal ben voor een Zandvoorter of voor een ander, dat maakt niet uit. Of als de zandwoorder mij kent en denkt van nou, ik heb liever niet dat ik met iemand aan tafel zit. Die ik ook nog bij de supermarkt tegenkom of bij school. Nou, dan doen we dat niet. Dan doen we iemand anders. Dat mogen ze zelf aangeven. Dat beslissen in, in overleg. Ja, ja. ja, Nou, zal ik je niet vragen om voorbeelden te noemen van, <laughs> van, van buurtvermiddelingen of ik buurtruzies? Ik heb een hele leuke van horen zeggen. Die ja, vertel, dat is ook leuk. Vertel, vertel. Ja. was in, in, een, in, een, in, een, in een drukke buurt ook. Uh, met verschillende woonlagen. En op de eerste verdieping woonde een oudere vrouw, gepensioneerd. En die ging genieten van het pensioen. Dus elke keer met mooi weer, lekker in het, in het zonnetje achter het raam... met een boek, een kopje thee of wat dan ook. En op de, op de, op de begane grond woonde een moeder, een alleenstaande moeder... met een dochter, een puberdochter. En die was na school altijd even alleen thuis. En dan ging ze naar huis, en dan ging ze naar de achtertuin... en dan bestond de trampoline. En dan ging ze erop. Mie, mie. Mie, mie, mie. <lacht> en elke dag. En de buurvrouw had het aardig gevraagd. En de bovenbuurvrouw had het minder aardig gevraagd. En de buurvrouw had gezegd van... Hou er nou, God, waar ik nou maar een keertje mee op? Ja. Maar ja, dan kwam ze uit school. En mie, mie, mie. <lacht> heet, heet dat niet W40 of zo? Zo'n spuitbusje? wat je <lacht> W40. Bent... W40. Oh, Precies. Alles kan, ja. alles kan. Uh, buurtbemiddeling... Uh, is gebeld nadat er een, uh, uh, het geduld van de bovenbuurvrouw zo ver op was, dat het buurmeisje kwam thuis. Die ging springen. Mie, mie, mie. En de buurvrouw gaat naar binnen. pakt een emmer water. <lacht> gaat over het balkonnetje. gooit een emmer water over de kind heen. Meisje gaat naar binnen. komt even later weer naar buiten met de regenjas aan. <lacht> oh, dat is een goeie. <lacht> ja, vind ik leuk. Heel ijzersterk vond ik zelf. Oh, ja. Maar ja, ik ben neutraal, dus daar haal ik me dan aan. <laughs> Uiteindelijk bleek, nadat uh, de, de buren met elkaar in gesprek waren geraakt. Want daar gaat het natuurlijk om bij buurbemiddeling. Je kan wel hartstikke kwaad om elkaar zijn en iets willen van de buren. Maar als je het er niet even over hebt. dan weet de buurman of de buurvrouw ook niet wat de je wilt. Achtergrond, wil. ja. En, en die weet ook niet wat, hoe het op te lossen valt. En die weet niet waar je last van hebt. Dus we zijn het erover gaan hebben. En het is er uiteindelijk op uitgedraaid dat het meisje na school gewoon even bij de buurvrouw thee ging drinken. En dan waren ze er alle van. In plaats van uh, te miepen. Ja. <laughs> ja. En dan is het ook opgelost. Ja. En dan kom je niet achter als je immers water naar elkaar gaat gooien. En, en, en dat is door jullie bemiddeling? Dus uh, te zeggen, dat ga nou door, met elkaar door, praten en... De hoe wordt gevraagd, dat De buurbemiddeling wordt gevraagd door een van de partijen, of alle twee. Je kan ook eens zijn met de buren van, nou, we, we, we komen er niet uit samen. We vragen buurbemiddeling. Buurbemiddeling uh, gaat bij de ene partij horen, of bij de ene buren horen, hoe het in elkaar zit. En die gaat bij de andere horen. Dan worden alle de, de buren uitgenodigd op een neutrale plaats. Dan krijg je koffie, thee, koekje erbij. En dan begeleidt de buurtbemiddeling het proces van, van, het, uh, ja, van het gesprek eigenlijk. Ja. En dat je gezamenlijk tot afspraken komt. En welke afspraken dat zijn, dat maakt de buurtbemiddeling niks uit. Het ja. zijn jullie afspraken. En als de buren daarmee kunnen leven, dan is dat prima. Ja. Gebeurt het dan wel eens dat jullie dingen oplossen... en dat dat dan een maand later weer terugkomt... en dat je denkt van, wow, die houden zich niet aan afspraken. En waar zit jullie taak dan om daar... Uh, mee om te gaan? Ga je dan terug en ga je dan weer zitten met elkaar? Of zeg je van nou het is klaar. Ik heb gedaan wat ik moet doen. Ik bemoei me er verder niet meer mee. Hoe werkt dat? Na een week of zes. We bieden aan om na een week of zes nog een keer na te bellen. En om te horen hoe het gaat. Uh, de afspraken ja, die heb je zelf gemaakt. Dus we proberen altijd zo duidelijk mogelijk te vragen. Ook aan de mensen. Zijn dit afspraken waar je aan kunt houden? Je kunt afspraken maken omdat je denkt van dat dat goed, een goed idee is. Of je kunt afspraken maken omdat je denkt van jezus ik heb me na een uur praten heb ik er genoeg van. Ja oké okay, ik ben het ja, groeten. de groeten ik ga er vandoor. Maar dat proberen we dus in het buurtbundingsgesprek te ondervangen. Dat je zulke afspraken niet maakt. Het kan altijd gebeuren dat je dat je ergens aan vast hebt uh, gezet dat je denkt van oh oh oh hoe heb ik dat kunnen doen. Ja. Nou daar gaan we het er nog een keer over hebben. Ja. Dat is geen probleem. Dat kan altijd. Je mag altijd weer terugkomen om, om te vragen van nou, dit, uh, het werkt niet. Kun je zeggen dat er uh, in uh, bepaalde uh, buurten of bepaalde plekken meer, uh, zeg maar, bemiddeld uh, moet worden dan in andere buurten? Is dat... Is dat? Uh, dus meestal de kwaliteit van een woningbouw. Ja. Want als je last hebt van... De, de meeste is geluidsoverlast. En het is toch vaak een bepaalde... Ja, zo, soort gebouw of een periode. Ja, flatgebouw is flat natuurlijk gebouw, hè, met dus zeven etages is dus natuurlijk al ja. dat je heel ja. snel last ja. van je buren Klopt. hebt. Dat is meer dan in een filewijk, want ja. uh, daar heb je meer ruimte. Kan ook, hoor. Ja, ja, dat kan ja, ook. Alles kan. Oh ja, dat gebeurt ook. Ja, heb je daar ja. ook voorbeelden ja, van? Die wil ik dan ja. horen nu. Ja, <laughs> ja Leuniers, er zijn natuurlijk meerdere instanties die. Uh, bij die bemiddeling betrokken kunnen zijn. Ik kan me voorstellen als het een beetje escaleert, dat ook politie daaraan te pas moet komen. Organiseren jullie dat? Bekijken jullie de situatie en kijken of je het zelf kan afhandelen? Of dat het misschien niet meer in jullie macht ligt? Of gebeurt dat helemaal niet? Oh ja, er komen meldingen binnen natuurlijk waarbij de politie al aanwezig is geweest. Oké. Okay. En, en als er echt. Uh, uh, uh, ja, dat gaat in overleg met de coördinator en met de politie dan. Ja. Want als het echt dramatisch is en er kunnen onveilige situaties, uh, dan doen we dat niet. Is dat de wijkagent die daar uh, bij kan. betrokken is? Kan. Of, of ja. uh, gewoon algemeen politie? Al, meestal de wijkagent. Ja. Ja. Want er komen ook meldingen binnen die... die je kunt verwezen worden door de wijkagent. Je kunt verwezen worden door de gemeente. Je kunt verwezen worden door de, de woningbouwvereniging. En, maar we je je hebben liever dat ja. ja. je zelf belt. Hoe kunnen belt, dan mensen dan jullie trekken. vinden? Meerwaarde. Meerwaarde, meerwaarde. Ik zie het op de volmond kijken. Er <laughs> moet de site zijn of dat een telefoonnummer. Meerwaarde.nl. Hoe makkelijk is het leven, joh? Ja. <laughs> ja. En er staat ook een telefoon in. Ja, ja. En, uh, ja het, meer, het is meer waarde. Hè? Dus ik denk dat mensen ook zo moeten denken dat als ze het willen onthouden, van, het geeft meer waarde, meer waarde. Dus meer waarde. Ja. Nou, als je een ingang wil vinden naar jullie toe, dan zou je als je in een uh, woning van de Kei woont, via de Kei waarschijnlijk terechtkomen. Jullie zijn bekend bij de Kei? Ja zeker. Dus, ja, okay. ja. Of bij de gemeente, sociale kan ook, dienst. Kan ook. Maar je kunt het ook heel simpel zelf vinden. Oké, okay, dat, dat lukt ja. ook. Ja, je hoeft niet naar de VVV. Er is, er is voor geen volgers. drempel. Er is geen, geen, je hoeft nergens aan te voldoen om, de, om te bellen, om te vragen om bemiddeling. Ja, iedereen, ja. iedereen mag bellen. Er oh. zit er ook verschil tussen, tussen. Of dat een melding binnenkomt via een instantie. Hè? Dus of de politie of uh, nee, de KEI. Of, of nee. dat mensen het zelf doen. Nee. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit. De grootste waarde van buurtbemiddeling is voor mij dat we echt neutraal zijn. Ja. En het maakt ons werkelijk niets uit wat voor buren of wat voor instantie of wat voor huis. Ja. Zijn jullie daarvoor getraind? Heb je een speciale training gehad? Ja, we krijgen allemaal uh, de, natuurlijk de basistraining in bemiddeling. En de, gedurende het jaar heb je ook altijd vier, vijf trainingen nog. Om, uh, om je kennis en je, je, je, je vaardigheden te verdiepen ja. of, of een beetje op te frissen. Nou, ik denk dat de cultuur en sowieso de samenleving natuurlijk steeds veranderd door alles wat er in de, in de wereld gebeurt. Ja. En dat daardoor misschien ook die bemiddeling steeds aangepast uh, moet worden. Nou, ik denk dat je een jaar of tien geleden, als je een probleem had, dan ging je ermee naar de politie en dat lichtte je daar neer. En dan ging je naar huis en dan ging je op de bank zitten wachten tot de politie het opgelost had. Ja. Ja. En als je het probleem bij de politie neer kon leggen, dan ging je, ging je kijken: kan je het maatschappelijk werk kwijt? Kan je het bij de gemeente kwijt? Waar kan ik mijn probleem neerleggen? Ja. En dat is er niet meer. Je moet het nu zelf doen. Ja. En dat kunnen we ook allemaal best natuurlijk. Gewoon onzin. Ja. ja, ik denk dat je daardoor ook meer uh, naar uh, de basis van het probleem uh, gaat. Ja. En dat dan, want dan is het te makkelijk. Hè? Dan, dan leg je het neer zo van, nou het is mijn probleem eigenlijk niet. Terwijl het natuurlijk wel het probleem is van degene die er de last van heeft. Of die het aanmeldt. Ja, ook dat. Maar je eigen oplossing bevalt je altijd beter dan iemand anders oplost. Dan dat een ander oplost voor ja. je. Ja, natuurlijk. Want je bent specialist van je eigen probleem. En je ja. weet heel goed, of misschien niet direct, maar daar helpen we je dan mee om te kijken waar dan de oplossingen zitten. Misschien heb je iets heel anders te bieden aan de buren... dan een politieagent of een gemeente of een woningbouw kan voorzien. Hoe vaak aan, aan, aan hoeveel keren per maand of per jaar moet ik denken... als ik praat over cijfers van buurtbemiddeling... Voor wie? Nou, voor je, bijvoorbeeld voor, voor, jullie. voor jullie dus, hè, voor, ik noem maar wat, uh, Zandvoort. Uh, komen jullie uh, zes keer per maand uh, als buurbemiddelaar uh, in actie? Of is het maar één keer per maand? Of zeg je van nou nee hoor, het is, uh, we zitten elke week wel een keer of uh, twintig, uh, zitten we aan tafel met mensen. Wat, wat zijn de cijfers? Voor Zandvoort weet ik hem niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk Ongeveer. zeggen. Ongeveer. Ja, prik je niet op, uh, op aantallen hoor. Nee, ik heb echt regio's in mijn hoofd. Ik uh, verzamel. Ja, nou, oké, okay, regio. Ik uh, geen maar een praat. regio. Nou, nu heb je het over een paar honderd per, per regio. Die, uh... ja. En praten we nou over zuid kennemerland Regio, zo'n beetje? Uh, je, Zandvoort, Heemstede, ja, okay, ja, hoofddorp. Okay. Uh, ja, ja, ja. ja. ja. Dus echt het is echt ja, overveen Bloemendaal. De ja, hele ja, regio. Ja. Ja, ja. Maar jij doet alleen Zandvoort? Of nee, nee, nee. Ik ben nou, je ook overal, in. in... in ja. Oké, okay. jullie uh, wisselen? Ja. ja. Je komt altijd in een team van twee. Okay. Maakt het ook leuk. Oh, zijn jullie altijd... vrijwilligers? <coughs> Pardon? Zijn jullie vrijwilligers? Ja, zijn allemaal vrijwilligers. En je komt altijd met z'n tweeën? Altijd met z'n tweeën. Okay. Ja... ja dan... Lijkt net te zien. Ja, ja, ja. Zoals? Ja, nou ja, nou ja ik denk dat, dat alleen best... maar voor je eigen veiligheid. Ja, precies. Ja. Maar... Ja, je raakt natuurlijk, denk ik, tenminste dat zou mijn uh, idee zijn. Dat je bij het ene uh, verhaal meer betrokken bent, uh, kan zijn, dan bij het andere verhaal. En als je met z'n tweeën bent, dan kan, kun je ook altijd nog steun aan elkaar vinden. Zo van, nou, dit, dit komt te dichtbij bij ja, mij, dus, dus misschien moest. kun jij uh, ja, dit dus uh, oppakken. Ja. Zou ik me zo kunnen voorstellen? Ja, dat is waar. Leunie, de laatste jaren hoor je steeds meer dat de, de samenleving een beetje verhuftert. In het verkeer merk ik dat wel in ieder geval, ja. moet ik zeggen. Merken jullie dat ook Een andere, andere soorten klachten? Of blijft het gewoon, nou ik zou bijna zeggen de huistuin en keuken, klachten van geluidsoverlast en, en dat soort dingen? Dat denk ik wel. Of is de tolerantie ja. toch wat lager geworden? Het is niet zozeer denk ik de tolerantie als dat we meer gemengd wonen nu. Ja. Want het verschil ook, wat ik zei, van dat je vroeger je probleem ergens neerlegde. Ja. Zo zijn de mensen die, die er wat meer moeite hebben om in de samenleving zelfstandig te wonen. Ja. Die moeten dat nu de laatste jaren wel doen. Ja. En hebben daardoor nog steeds meer problemen met... met om ergens mee om te gaan ja, dan een ander is het ook, heeft dat ook met, met al die culturen te maken die bij elkaar uh, leven dat het, uh, de, he, be, be, mensen van een bepaalde cultuur hebben andere normen en waarden of he, denken anders over hoe, wat, wat goed en wat uh, niet goed is dat mensen daardoor uh, in conflict komen met elkaar denk ik niet want als je zegt van, jij zegt net eerder van, dan ga je terug naar de basis. Yeah. En in de basis yeah. hebben we toch eigenlijk allemaal dezelfde behoeftes. Ja. En dan maakt het niet zoveel uit waar je. Waar maar ja, kijk, de ene die, die dan zegt dan bijvoorbeeld niks tegen schreeuwende kinderen. Die vinden dat normaal dat kinderen schreeuwen en gillen. En een ander zegt van, ik vind gewoon dat kinderen niet hoeven te schreeuwen. Als ze iets willen zeggen, ja, kunnen ze dat ook dat op het is een normale manier heeft met generaties te maken. Nou ja, ja. dat bedoel ik ja. dus. Het is, is, is en. Uh, maar het is niet, er niet, uh, uh, is niet iets waar je, wat je eruit kan halen. Of, ja. Ja, je hebt generaties nou, of, of, of culture, De tendens of... is dat mensen veel langer in hun huis blijven wonen... in plaats van naar een en thuis. Ja, ja, dus goed. het mengen van jong en oud ja. wordt meer. En die hebben verschillende behoeftes qua ja. rust en, en, en ja. dergelijke. Ja, dat is waar. Mm -hmm. Worden jullie daar ook wat meer mee geconfronteerd? Of valt dat nog wel mee? Ik denk dat dat over het algemeen meer wordt. We moeten allemaal een beetje veranderen. Met, ja. We moeten mee met de verandering ja, ja, ja, ja, in de maatschappij. En een beetje schikken. En ook dat is waar we allemaal een beetje meer in, uh, ja. in mee moeten gaan. En we hebben natuurlijk liever dat je ook gewoon elkaar, elkaar helpt. In plaats van aan elkaar te zitten kijken. Ja. Wat voor last je van elkaar hebt. Zeker. Dan kan je ook gaan kijken wat je voor elkaar kunt doen. Ja, dat is zo. Uh, ik Zee. moet zeggen, ja, ik ben ook al wat ouder. en mijn... Uh, buurmeisjes als ze een feest geven komen even netjes aan de deur en zeggen we ja. hebben een feestje Het ja. kan een beetje luid worden en... je, je wordt niet uitgenodigd nou nee, het verschil is, het verschil is een beetje te groot nou, ze kunnen ah. hem wel uitnodigen hij gaat waarschijnlijk nee. toch niet maar als je, als je het zo samen doet dan is het, het ja. is helemaal geen probleem dan, je wel, dan, dan weet je, dan kun je je schrap zetten nou <tiegelijker> ja, <tiegelijker> ja, ja, het is wel zo. Dat, de, tegen de ene persoon kun je ook makkelijker praten dan tegen de andere. Hè? De, de drempel naar sommige buren is gewoon wat hoger. Ja, ja. Dat, en dat is denk ik ook wel iets wat, uh, wat meespeelt. Uh, dat je gewoon, ja... Ik bedoel, een, een oudere ja, de, dus uh, rustige daar dame. Hè, die, die, die, daar kan je misschien naartoe gaan. En grommevrouw, uw, uw kat komt altijd bij mij. Nou ja... Maar he, als, als, als je iemand het al moeilijk vindt om, om naar iemand toe te gaan, ja. dan, dan is het lastig ja. communiceren. Ja, het blijft natuurlijk wel, als jij niet vertelt aan de buurvrouw dat die kat altijd bij jou in de tuin zit, ja. dan weet ze het ook niet. He? Nee, daar moet je beginnen. Ja, daar moet je beginnen. Ja, ja, ja, nou, dank je wel. Voor je komst en je uitleg. Ik hoop dat iedereen zich een beetje ontspant. En vooral veel water drinken. En dan hou het hoofd koel. En dan ja. komt het dan goed. Wij gaan een muziekje doen. En ja dan hoor, gaan, we daarna gaan even agenda, dromen. Hè? We gaan even dromen ja, gaan met dromen. mama Kes. Dream okay. a little dream. Mm.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 de resterende tijd gebruiken voor de agenda, maar ik wil nog even wat zeggen. Want ik ja, je had een mooi boek gaan Ja, ik heb... Vorige week heb ik het boek van Marco de Messe meegenomen van, bij de presentatie van het boek. Het boek heet Leven op liefde en dood. Het is een prachtig boek. Ik kan het echt iedereen aanbevelen. Ik wil even één dingetje eruit uh, halen die ik daar gelezen heb en die mij zeer uh, geraakt heeft. Namelijk de volgende zin. Kennis is niet alleen een supermarkt voor weetjes. Zij is ook een vuilnisman die het grof vuil van vooroordelen komt ophalen. Nou, ik ik vond dat zo'n mooi. mooie zin. Ja. Dat ik denk, die wil ik nog even zeggen. En uh, jongens, uh, we hebben een fantastische schrijver in het dorp. Koop het boek. Ja, wat, wat, wat praat je? Ja, je moet het even aantrekkelijk maar Is het een romanachtig iets? Uh, oh. uh, het is een roman Triller. Uh, oh, ja, ik, ik er, er zit absoluut spanning in. Ik vind het een prachtig boek. Het is een boek vol met liefde, maar ook vol met spanning. Dus uh, ja. ik, uh, ik was erg onder ja, de indruk. We Marco eigenlijk van de gedichten. Maar ja, maar Marco is het zijn eerste boek? Ja, of, of nee, joh, ben je gek? Hij heeft al, uh, al, weet ik veel, zes, zeven, acht andere boeken ook okay, geschreven. Die man ja, die dus kan prachtig zijn. Zo ken ik, ik ken ja, hem wel. van de gedichten. Van ja, de nee, nee, ja, die gedichten zijn ook mooi. Maar Zijn korte verhalen zijn ook mooi. Okay. Maar goed, genoeg over Marco. Uh, uh, gezegd. Uh, uh, we gaan naar de on onderwerpen van de agenda. De... Ja, dan beginnen we met... Uh, ja, eigenlijk steeds. En dat is nog uh, tot uh, 31 december zo. Uh, de Anna Frank tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Ja. Echt de moeite waard om, uh, als je hem nog niet hebt gezien, om even te gaan kijken. En... Daar komen we zo nog wel op. Dus er zijn nog wel wat meer dingen te zien. in Zeker, het museum. zeker. Nou, in ieder geval uh, het Zandvoortse Strand. Dat is een uh, tentoonstelling over het strandleven in Zandvoort... door de jaren heen in het Zandvoorts Museum. Er is dus ook door uh, Michiel uh, uh, Drommel. Ja, die was hier twee weken geleden. Ja, dus die en mooie strandtent uh, ja, neergezet. Ja. Nou, dat is ook zeker de moeite en waard om naar te kijken. in de Zandvoortse Courant van deze week stond ja, nog een, een foto. Er staat ook nog een foto ja, bij, ja, dat ja. klopt. Trouwens, een heel leuk ding. Ja. ja. Ja, zeker. Goed, uh, 4 en 5 juli, dus uh, vandaag en morgen... is het uh, zotte zomerfeest in Sportcafé Zandvoort. En als u zich afvraagt waar dat dan in hemelsnaam zit... ja, dat zit een beetje uit het dorp vandaan. Dus op de Duintjesveldweg, oftewel bij Duintjesveld... Ja. de kantine of het café, zoals u het noemen wil. Dat begint uh, vanavond om 8 uur. Ja. Entree, eh, eh, opmerkelijk 2,99 euro. Ja, mooi bedrag. Net, net geen 3 euro... Goed, we, er is ook uh, vandaag uh, Boeddha at the Beach Dance Party bij de haven van Zandvoort. Dat kost 20 euro en het is vanaf 8 uur. Maar dat is wel uh, een, een topfeest uh, om lekker uit je plaat te gaan en lekker te dansen. Oké, okay. dan hebben we bij uh, Vogels, dat is uh, morgen, zondag, is het uh, Natte Lunch Concert van John Veen. <laughs> ja, een uh, aparte naam trouwens. Yeah. Ja, dat is inclusief lunch. Een rosé, een modeshow, een concert en dergelijke. Begint om 1 uur. Uh, dat kost wel wat, maar daar heb je ook dan een modeshow en een lunch voor. Dat kost 65 euro. Ja. Dan is er op het circuitpark Zandvoort de ACNN. Nou, dat kan jij uitleggen wat dat. Nee, je weet niet wat <laughs> het is. Dat is mij ook niet bekend. Nou, dat is nee. heel nee. apart. Het is in ieder geval een race. Het is een race. Is het is een race ja. deze week. Uh, morgen is er ook een workshop uh, glasfusing bij uh, Aquaba op het Schelpenplein. Dat is de oude smederij van Gans. Ja. Uh, dat uh, atelier zit. En je kunt deelnemen aan die workshop. Nou, morgen hebben we natuurlijk de mega jaarmarkt in het centrum. Dat is van s ochtends tien tot s avonds zes. Het zal wel warm zijn. Ja, het is warm, oh. maar goed, er zijn nog steeds mensen maar, die niet naar het strand willen en gewoon wel hier naartoe Het rode kruis is er, he? Het rode kruis, is er, he? het rode kruis is er, maar er zijn natuurlijk allerlei activiteiten bij. Het is niet alleen maar dat mensen wat verkopen, maar er, zijn, nou ja, er, is, er zal ongetwijfeld weer een soort kermisje zijn voor de kinderen. Nou ja, er is muziek, er is van alles. Ja. En dan kun je dus over muziek gesproken natuurlijk ook nog naar Zandvoort Alive... bij Mango Beach Bar en Bruxelles. Dat is om vier uur, begint dat s middags. Dus uh, ja, maak de borst maar nat. Ja, nou ja, en dan, uh, dan hebben we volgende week... maar dat, is dan, dat, dat komt er wel ja, de DTM. Dat DTM, is wel en dan hebben we ook nog een muziekfestival in het centrum volgende week. Dancing in the streets, dat gaat vanaf acht uh, uur s'avonds... En ja, dan begint natuurlijk ook de recreatie voor de vijftigste keer. Twee weken kinderactiviteiten, heel erg belangrijk. En volgende week zondag is er weer een kofferbakverkoop op de gasthuisplein van tien tot zes. Jij gaat ja. bedanken. Ja, ja, ja, wij moeten even Hotel Hoogland nog bedanken voor de gastvrijheid. En koffie en dergelijke. En vooral water. water deze veel water keer. gehad. Ja. En we danken natuurlijk ook... De mensen die de techniek voor ons hebben gedaan en de regie hebben gevoerd. Daniel Lefferts en Willem Bruist. Redactie uh, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. De koffie was uh, in handen van uh, Yvonne Roosendaal en een klein beetje Gert van Kuik. <laughs> uh, presentatie uh, Irene de Jager. En Don de Goed, en Goedemorgen eruit met uh, een goede ouwe van uh, Rod Stewart. You're in my heart.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 The attraction was purely physical I took all those habits of yours That in the beginning were hard to accept Your fashion says, be its